Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Marten Toonder in de bewerking van Peter Tenuil. Vandaag vertelt Roos Ouwehand, de Laberdaan, deel 1. Uit het verhaal over de killers konden we leren dat we onze tijd niet moeten vergooien. We moeten hem besteden. Door een heleboel veel groot werken met stenen en beuken en aanstampen met dreunen en platmaken. Laat pleb Laberdaan een voorbeeld zijn voor ons allen. Luister. Op een avond dat heer Olly zich in zijn studeerkamer had teruggetrokken om na te denken... zette hij uit verveling de televisie aan. Er verscheen een zwart geklede figuur op het scherm. Werken, dat is onze opdracht in het leven. In kommer en zorg zullen wij ons dagelijks brood verdienen. Waar is dat? Een leerzame uitzending. Wij leven echter in duistere tijden. Er worden pogingen gedaan om de werktijden te verkorten. En men schroomt niet om meer vrije dagen te eisen. In ledigheid zwerft men door de natuur... ...zonder te bedenken dat dit hovaardij is. Want wij moeten werken in het zweet onses aanschijns. Dat is nu eenmaal de straf voor onze winderigheid. Nu veranderde het beeld. In plaats van de zwarte gedaante... verschenen er een aantal figuren op het scherm... die bedrijvig met steenklompen sjouwden... die ze dreunend op elkaar stapelden. Ze bonkten, timmerden en hakten maar. Wat u gezien hebt, lieve vrienden... Hmm. was het volk der Laberdanen. In hmm. hun hoogmoed gaan zij zo ver dat zij het werken prettig vinden. Zij arbeiden voor hun genoegen. Pas op, pas op. Laat u nooit met deze verdorvenen in. Het zal u slecht vergaan. Dit was een ernstige waarschuwing... die heer Olly zeker ter harte zou hebben genomen... wanneer hij geluisterd had. Doch helaas... Zijn ademhaling verriet dat hij in een sluimer geraakt was. De akelige gevolgen zouden dan ook niet uitblijven, zoals de volgende ware geschiedenis ons zal leren. Het was vroeg in het voorjaar. Een zacht briesje voerde bloemengeuren aan en de merels zongen hun avondlied in de bomen rondom slot Bommelstein. Heer Olly had zich na de maaltijd dan ook niet teruggetrokken in het studeervertrek, zoals zijn gewoonte was. In plaats daarvan had hij een van de torens beklommen. En daar stond hij nu mijmerend naar de zonsondergang te staren. Uw koffie, heer Olivier. Het oh. is een hele klim met uw welnemen. En het tocht hier ook, als u mij toestaat. Ik hoop dat we geen kou zullen vatten. Ach, wat? Heb je dan helemaal geen oog voor het natuurschoon... Zie je die mooie paarse strepen niet in de lucht? En hoor je niet hoe de vogeltjes zingen en hoe het in de vechten rommelt? Jawel, heer Olivier. In deze tijd van het jaar slaat de onrust in het bloed. Als ik zo vrij mag zijn. Hey, wacht eens even. Waarom rommelt het in de vechten? Er komt toch geen onweer? Ik hoor een soort gedreun. Heel vreemd. ...komt uit de richting van de Zwarte Bergen. En daar wordt toch niet gewerkt, bij mijn weten. Of het moeten de labberdanen zijn. De labberdanen? Wie zijn dat? Uit dat kinderversje, u weet wel. Als het spelen is gedaan, de sterren aan de hemel staan... ...en zoete kleinen slapen gaan... ...dan werkt de labberdaan. De volgende morgen maakte de heer Bommel een wandeling in de omgeving met Tom Poes. Oh, zie je de zon door de nevels schijnen. Het wordt goed weer, jonge vriend. Mm -hmm. Ach, het is mooi om een heer te zijn en open te staan voor het natuurschool. Wat jij? Daarvoor hoef je toch geen heer te zijn? Neem nu Joost bijvoorbeeld. Die heeft er geen oog voor. Ik wees hem gisteravond op het gerobbel van de zonsondergang. En weet je wat hij antwoordde? Hm? Hij zei een kinderversje op... I iets over een labberdaan. Dat wijst op een arm denkleven. zegt u zelf. Maar als heer sta ik mijmerend op mijn toren vervuld van diepe gedachten en mooie gevoelens. En voor beuzelarijen heb ik geen tijd. Dat is pas echt leven. Uh, uh, mag hè? Sommige lugen hebben het maar mekkelijk. Huh? Rondwangelen zonder zorgen. Het de anger bloot. Onder de nagels moet werken. Uh. Het leven van een heer is moeilijk. Net als ik al zei, jonge vriend. Omringd door kleine gedachten en afgunst moet hij zijn eenzame weg gaan. <laughs> nou, Wat smacht hm? er aan, Amiesel? Je uh, ziet er bewolkt uit. Kwam uw spel patience niet uit? <laughs> patience? Bah, lieden van onze stand hebben het niet gemakkelijk. Een lui leventje, zegt men. Alsof werken het enige is. Men moest eens weten hoe druk wij het hebben met mooie gedachten... en het in stand houden van de beschaving. <laughs> Zegt u zelf, Fidonk, spreek voor uzelf, bonbon. Mijn leven is geheel gevuld met nuttig werk. Het nalopen van mijn pachters en mijn commissariaten eist al mijn tijd op. Praat me niet over uw drukte, Amisse. Dat ontstemt mij. Hij hey, ook al. Begrijp je nu wat ik bedoel, jonge vriend? Kijk, daar komt de auto van Grootgut aan. Hij kan haast niet tegen de helling omhoog. De weg is slecht, heer Olly. Hier zijn de comestibles, meneer Joost. En nu ik het er toch over heb, er mocht wel eens iets aan de weg gebeuren. Die is erg verwaarloosd en het bezorgen wordt de leveranciers wel moeilijk gemaakt. Het is betreurenswaardig. Mijn rijwiel heeft ook reeds ernstig geleden. Maar ja, heer Olivier heeft wel andere dingen aan het hoofd met uw welnemen. Dat zal best. Maar je zou zo denken dat een heer die niets te doen heeft... en die over geld beschikt, toch minstens zijn pad in orde kan houden. Dat gaat ver. Niets te doen? Jullie moesten eens weten welke diepe gedachten... Ik, ik, ik bedoel, ik wil helemaal geen mooie weg hier. Oh, nee? Natuurschoon is geen verwaarlozing, bedoel ik. Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd. Nou, goedemiddag. Is het waar? Heb ik wel wat anders aan mijn hoofd? Of leid ik gewoon maar een leeg leven? Trek het u niet zo aan. Laten we toch praten. Ik weet het niet. Zou mijn goede vader er net zo over gedacht hebben als deze lieden? Leid ik een onnuttig leven, jonge vriend? Is het wel netjes om niet te werken? Dat vraag ik me af, als je begrijpt wat ik bedoel. Iedereen doet iets en ik... Ik zit hier maar. U zit te veel, dat is waar. Laten we een tochtje naar de Zwarte Bergen maken. Er gaat niets boven avonturen. Hmm, avonturen... Zijn avonturen werk? Zijn ze nuttig, zoals de commissariaten van de markies. Natuurlijk. Door avonturen kom je altijd tot belangrijke dingen. U zult het zien. Daar zit iets in. Naar de Zwarte Bergen. Gisteravond heb ik het daar duidelijk horen rommelen. Toen de avond viel, had de oude schicht het gebergte bereikt. De vriendelijke heuvels hadden plaats gemaakt voor steile rotsen... waar tussen een doodse stilte hing. Ah, deze rust doet me goed. Oh, geen enkel geluid, hoor je wel? Dat is nu precies wat mijn denkleven nodig heeft. Maar weet je wat ik vreemd vind? Dat het hier gisteravond zo rommelde... Het waren de labberdanen, zei Joost. Nooit van gehoord. Ja, het is natuurlijk onzin. Een oud kinderversje of zo. Als de sterren aan de hemel staan... dan werkt de labberdaan. Zoiets was het. Maar ik zie hier niets dat op werken lijkt. Kijk, dit is een mooi plekje. Hier slaan we de tent op, jonge vriend. Een mooi plekje... Geen bobbeltjes, geen mieren, geen kans op storing of schokken. En heerlijk stil. Wat jij... Oh. Oh. Wat, wat, wat, wat is dat? Oh, daar heb je het weer. Hetzelfde lawaai als gisteravond. Het lijkt wel een aardbeving, maar dat is het niet. Er gebeurt iets hier niet ver vandaan. Wat, wat, wat gebeurt daar toch? We, we, we moeten iets doen, want zo kan ik niet slapen. Zou het gevaarlijk zijn, of vriend? Ik ga eens kijken. Tom Poes begon de rotswand te beklimmen om op de top een overzicht te krijgen. En heer Bommel, die niet alleen wilde blijven, volgde uh, hem heigend. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, niet zo vlug. Ik bedoel, uh, uh, uh, zo kan ik je niet in de rug dekken. Uh, uh. Bij het ronden van een steen kreeg hij onverwacht uitzicht op een hoogvlakte. En daar ontvouwde een vreemd toneel zich aan zijn oog. Zware figuren bewogen zich over de bergtop, gebukt onder rotsblokken... die ze met groot geweld op elkaar stapelden. Anderen dreunden met behulp van stenen knotsen, bomen en druipgesteenten in de grond... en op die wijze ontstond er een soort van bouwwerk, dat nog lang niet klaar was. Labberdanen, hier kunnen me niet blijven. Dit is onguur volk, Tompoes. We moeten weg. Ze werken hard en ik geloof niet dat ze kwaad in de zin hebben, al zijn het dan ook reuzen. Maar toch moeten we hier weg, Tompoes. Een labberdaan bij onze tent. Zou hij kwaad zijn? Ik geloof het niet. Hij huilt, geloof ik. Juist. Net als ik dacht. Hij huilt. Hier moet hulp geboden worden, jonge vriend. Bemoei u er niet mee. Deze reuzen zijn anders dan u. Het zijn labberdaanen. Laat me. Hier heeft iemand verdriet. En het is mijn plicht als heer om troost te bieden waar dat nodig is. Oh, wat schort aan. Ben je ziek? Waarom doe je niet met je makkers mee? Plep kan niet. Laberdanen werken groot en mooi, maar Plep kan niet. Huil oh, niet zo. Mijn goede vader zei altijd, ik kan niet, zei de trage. En daarom kon hij niet. Natuurlijk kan je werken. Als je maar echt wilt, jonge vriend. Kom aan, ga naar je vrienden en steek de handen uit de mouwen. Plep kan wel. Ja, de gaat werken, groot en mooi. Ja. Zie je wel, enkele goed geplaatste woorden van een ouder iemand doen wonen oh, Daar gaat hij, monter en opgewekt, aan de slag. Hij had gewoon maar geen zin in werken, natuurlijk. Wat, hmm. hm. Het overkomt ons allemaal wel eens: ja. da dat we geen zin hebben, bedoel ik. En dan zeggen we dat we het niet kunnen, als je begrijpt wat ik bedoel. Hij had wel zin in werken, huh? daarom huilde die immers. Nee, hier zit wat anders achter. Nu, dat bleek inderdaad. De reus had zich vol goede moed bij zijn stamgenoten gevoegd. Hij stoorde zich niet aan het gegrauw en gegrom waarmee hij ontvangen werd, doch greep een rotsblok en deed dit met grote kracht op een druipsteen neerkomen. Op. Pleb kan wel. Heer. Pleb kan mooi en groot werken. Je doet het verkeerd. Het was duidelijk dat Pleb Labardaan het bouwen van Rotskastelen niet meester was. Het gedeelte waaraan hij zijn medewerking verleend had, stortte geheel in elkaar en een dichte stofwolk ontrok het bouwwerk een ogenblik aan het oog. Toen deze wat opgetrokken was, kon men de beklagenswaardige werken met grote snelheid uit het puin zien komen. Flep kan niet. Gevolgd door een regen van stenen die zijn verbolgen makkers hem nawierpen. Flep kan niet mooi en groot werken. Ziet u nu wel? Reuzen zijn anders. U kunt ze beter met rust laten. Lafaards, huh? Lubbels, ja. is dat de manier waarop je iemand het werken leert? Het wordt tijd dat jullie een lesje krijgen. Laten we liever weggaan. U krijgt zo alleen maar moeilijkheden. Jij kunt het niet helpen, hoor. Je bent te gevoelig voor die brute daar. Dat is het. Ruwe, bolster, blanke pit. Je zou het ver kunnen brengen onder beproefde leiding. Dat voel ik. Ja, wat sta je daar te hubben? Eindelijk zie ik hier een gepaste bezigheid voor iemand van mijn stand. Hm. Ik ga dit arme wezen gelukkig maken. Dat is wat ik ga doen. Oh. Ik geef hem werk en hij neemt werk en dan doen we allebei iets nuttigs in de maatschappij. Werk? Ik ga jou werk geven. Werken? Plep, hm? mooi groot werk krijgen. Hm? Word de labberdan. dan? Uh, Oh, een Wacht even. Leg die steen neer. We moeten eerst eens rustig. Ik bedoel, euh, zeg dat hij kalm moet blijven, jonge vriend. Dat helpt niet. U kunt niet meer terug. Hij wil werk van u hebben. Knappe plek, ga lekker aanpakken. Ik, ik, ik ga vast vooruit. Zeg hem dat hij die steen moet wegleggen, Toppoes. Hij moet slapen. Zeg hem dat. Morgen is er weer een dag en ik moet mij beraden. Werk! Wat, uh... Prattig, groot, heleboel werken. Houd, houd hem tegen. Dat zou niet eerlijk zijn. U hebt een werk beloofd en u moet u het hem geven ook. Werk? Ik bedoel, wat? Uh, hoe? Uh, ja, waar kan ik zo gauw? Uh, bl -bl Blijf daar, pleb. Bl uh, Ga werken, als je begrijpt wat ik bedoel. Dit lijkt me niks. Zo doet een goede werkgever het niet, heer Olly. De kunst is om het werk in juiste banen te leiden. In juiste banen leiden? Dat is de kunst. Ja, ja, ja. ja. Uh, hier, een bijl. Uh, wacht even, heer Labberdaan. Uh, dat opstapelen van stenen leidt tot niets. Uh, het is niet nuttig, bedoel ik. Werken. Sterk, veel bergstenen. Eén op de ander, één ja. dan nog één en dan nog één en dan nog één. Ja, ja, uh, uh, enzovoort. Maar wat wordt dat, bedoel ik? Niets, jonge pleb. Daarom kan je beter hout gaan hakken... Dan kunnen we straks een vuurtje maken voor de ochtendpap. Ik ga nu nog een beetje slapen. Stor me dus niet. Een bijl, een bijl. Ga werken. Mooi, geweldig hout hakken. Hmm. is beslist geen geoefende houthakker. En een goede werkgever gaat niet slapen wanneer zijn werknemer werkt. Door de luchtdruk van de vallende stam werd heer Olly uit zijn tent geschoten. Maar zijn val werd gelukkig opgevangen door de tak van een afgeknotte boom... die net op tijd in zijn kraag haakte. Hier hang ik nu, o ongelukkige, klagend in het ochtendkrieken... dat het landschap in een gouden gloed zet. Mooi werken, niet goed. Daar gaan Labardanen weg zonder mij. Over heen. Kom uit die boom, heer Olly. Ja. Vlug. We moeten hier zo gauw mogelijk weg ja. voordat Plep in de gaten krijgt dat zijn kameraden vertrokken zijn. Ja. Doe uw jas uit en laat u zakken. Ja. Ik zal de motor vaststarten. Ja. Door de kille nachtlucht wil ze niet starten. Gelukkig is er de handslinger nog. Werken! Plep gaat geweldig groot draaiwerk. nu eens wat je gedaan hebt. Je hebt het hele motorblok uit het koetswerk getrokken. Werken? Ja. Geweldig groot draaiwerk. Het is treurig. Niet alleen dat men mij in behoeftige omstandigheden aan het dak laat hangen. Maar in mijn aanwezigheid rukt een opgeschoten sluggelde de oude schicht uit elkaar. Klaprozachtig werken. We hebben een geweldig groot draaiertje gemaakt. Het, het, het geeft niet of u kwaad wordt. Plep doet zijn best, maar u geeft hem niet genoeg leiding. En dat is wat een goede werkgever moet doen. Zo, moet hij dat. Ja. Hm. Goed. De tent is plat. De lust tot kamperen is me vergaan. En ik wil naar huis, terwijl mijn auto onklaar is gemaakt. Hm. Uh, wel nu. <laughs> Wanneer de machines falen, zal een goed werkgever weer op handkracht overgaan. De marquise de Kantenkleer maakte die middag een wandeling met Dr. Andes Zielknijper. Deze psycholoog was een bekend deskundige op het gebied van moeilijke jongeren en andere onmaatschappelijke elementen. En hij kon daar smakelijk over vertellen. Hoe mooi is het om in deze tijd te leven? Het tijdperk van uitbuiting is ten einde. Er wordt fris en modern aangepakt. Er waait een nieuwe wind. Ik ben reeds jaren doende om daar een proefschrift over te schrijven. Ah, oh, bleu, dat is frappant. Vergeet dan niet te vermelden dat de Rode Revolutie door aristocraten werd ingeluid, Amisse. Het grauw slaat zich maar al te snel op de borst. Oh, juist, ja. Maar u moet dat anders zien, Markies. Dat kwam door de onderdrukking. Iemand die uitgebuit wordt, komt slechts zelden tot nadenken. Dat is te beter. Wanneer het Jan Hagel gaat denken, komt het tot de platste resultaten. De dageraad van het geestelijk ontwaken gloort. Ook de onderdrukten gaan niet langer gebukt onder de overheersing van de hogere standen. Ik weet niet wat u met hogere standen bedoelt, maar wanneer ge een blik naar links werpt, zult ge daar een treffend staaltje onderdrukking waarnemen. Fabuleux, het is mankracht. Deze bommel is ook niets te dol. Hij laat zijn auto dragen door een travailleur immigré. De motor is er uh, uitgeslingerd. En toen... Uh, wacht even, zo kan ik niet praten. Stop. Ho, oh, slap. Ziedonk, oh, dit is het platste dat ik in tijden heb aanschouwd. Wat stelt dit voor? Werken. Plap hebben geweldig dragen geschout. Prachtig werken. Eh. Dit is uitbuiting van de eerste orde. En dat met de overspannen arbeidsmarkt. Waar heeft de bestuurder die ongeschoolde arbeider vandaan gehaald? Voor grof geld is alles te krijgen. En deze Pommel heeft natuurlijk gemeend dat zijn aanzien zou stijgen wanneer hij zich liet voortdragen. Help! Ik bedoel, is er dan nou niemand die helpt? De versnelling is me op de knieschijf geslagen. Ik ben bezeerd, dat voel ik, en niemand doet iets. Parbleu, uw eigen platte hoogmoed heeft u ten val gebracht. Red u zelf, Amis, Uw gedachte stuurt me te zeer tegen de borst. Ja. Het is niet de bestuurder die hier hulp nodig heeft. Het is deze arme sukkelaar... Huh? die uitgebuit en onderdrukt wordt... door de autobezittende klasse. He? Uitgebuit. Onderdrukt. Ik zal je helpen, arme stakker. Zeg maar wat je wilt. Werk. Plep willen mooi. Groot werk. Werken? Het is erger dan ik dacht. Ik sta tegenover een gekrompen zielsleven. Een bewustzijnsvernauwing. Hier moet met recht hulp geboden worden. Zeg eens A. Ah. Kom mee, heer Olly. We kunnen beter maken dat we wegkomen nu er nog tijd is. Vlap, geweldig werken. Ah. Zo'n leegte heb ik zelden waargenomen. Er moet een deskundige worden ingeschakeld, dat is duidelijk. Vlug, kom mee. Ah. Het bevalt me niet. Ik voel me verantwoordelijk als werkgever zijnde. Trouwens, zonder werknemer zie ik mijn taak niet zo helder meer... als u begrijpt wat ik bedoel. Wees blij wanneer u op deze manier van hem af kunt komen. Plep is in goede handen. Oh. Professor Palowitskowski, wat prettig dat u juist passeert. Mm -hmm. Ik sta hier voor een moeilijk geval, professor. Alleen kan ik het niet redden en ik overwoog juist een consult. Wat is dan los? Werken. Niet groot a zeggen. Plap willen geweldig werken. Hoort u? Het is een tragisch geval. Pra! De slimmil schreeuwt om werk. Een grootaardig fenomeen. Zegt u dat wel? Na alles wat er gedaan wordt om het werken terug te brengen is dit heel teleurstellend. Denkt u dat er hoop is? Wellicht de elektrische impuls kan soms hulp bieden. En men kan stemmen en gitaren elektrisch ganz schoon vergroten. Waarom dan een teruggebleven denkleven niet? Men zal nog van mij horen. Dan is de zaak dus in goede handen. Werken. Blijp willen groot geweldig werken. Sterke stenen bouwen. Een op ander, een op ander, nog één op ander en nog één aan, nog één aan. Ach, nog een. kijk nu toch eens vrouw Dobble, je bent zeker verdwaald, arm schepsel. En zo bloot ook nog. Hebben ze je alles afgenomen? Werk, werk, werk, werk. Ja, ja, stil maar hoor. Kom maar met me mee. De kachel is aan en de koffie is net klaar. Ik zal wel zorgen dat je alles weer terugkrijgt. Het is zonde. Tom Poes heeft gemakkelijk praten. Ik weet zeker dat het niet goed was om die labberdaad in de steek te laten. Oh, hier sta ik nu in het voorjaar. Een werkgever zonder werknemer. Dat is niets voor iemand met mij bezige aard. Goed dat ik je net tref. Die maar... weg van jou is een schande oh. voor de gemeente, Bobbel. Iedere keer dat ik hier moet passeren schudden me de hersens door de schedel. Waarom doe je er niks aan? Je hebt toch wel ratje tijd genoeg? <laughs> ja, wel ja. U moest eens weten hoe druk ik het heb als heer en als werkgever. Het hoofd loopt me om. Werkgever, laat naar je kijken. Als jouw hoofd omloopt, komt het door het rammelen op deze puinhopen. Nou, ja. vraag maar weer, Karel. Alweer oh, weer die weg. Ik houd nu eenmaal van een landelijk pad voor mijn deur. Maar aan de andere kant zou ik misschien. Als ik nu eens. Uh... Dag, Ja. Mooi dichtje, hè? Uh, ja, nu u het zegt. Uh, dag, mevrouw Doddel. Ach, ga weg, Mallard. Zeg maar Doddeltje, hoor. Dat doet iedereen. Uh, moet je horen, ja. ik zit met een moeilijkheid. Oh. Wil je me helpen? Oh, natuurlijk. Het zal me een eer en een genoegen zijn... u bij te staan, mevrouw uh, Dotteltje. Zeg mij wat er aan schort en ik ben u heer. <laughs> Kijk, het, zo erg is het niet, hoor. Ik heb een kostganger. Als je even meegaat, zal ik hem laten zien. Een heel aardig persoon, maar hij zoekt werk. En nu dacht ik dat jij misschien... Dat is sterk. Dat is toevallig, bedoel ik. Ik zoek juist iemand en ik had eigenlijk al iemand op het oog. Oh. Maar die heb ik een beetje uit het oog verloren, als u begrijpt wat ik bedoel. Ja. Niets erg, voor een goede werkgever blijft iedereen hetzelfde, nietwaar? En ik wil u als alleenstaande dame graag een genoegen doen. Nou, dat treft dan. Juffrouw Doddel liep op haar huisje toe en wees door de openstaande deur naar binnen. Oh, daar zit hij. Hij moet nodig wat gaan verdienen, want hij eet met de oren van het hoofd. Het is zo'n lekkere dikkerd, hè? Hoe vind je zijn pak? Dat heb ik gemaakt van een oud vloerkleed dat in mijn schuurtje lag. Enig, hè? Oh, oh. hm. Ammertje van de goede pot. Groot. Lekker. Het is zo'n aardige jongen. Mm -hmm. Ik vind het leuk om voor hem te koken, hoor. Hij is een dankbare kostganger. En zo eenvoudig, hè? Hij weet je, hij is niet gelukkig. Zijn vorige hm. baas heeft hem niet mooi behandeld, geloof ik. Zomaar ontslagen. En u roept hij steeds om werk. Juist, Ja. ja. ja. Ik begrijp wat u bedoelt. Hij is in de steek gelaten. Ja. Ja, dat is naar. Maar u moet bedenken dat een werkgever het soms heel moeilijk heeft. Zij denkt ook aardig van iedereen. Daarom dacht ik direct aan jou, Ollie. En jij weet vast wel werk voor hem... zodat hij wat verdienen kan voor de kost. Oh, wees gerust. Geld speelt voor mij geen rol... en ik zal u gaarne betalen wat u voor zijn onderhoud nodig hebt... Ik neem dit op mij. Nu werken. Laat wil een geweldig groot werken. Kom maar hier, jonge plep. Ik heb een mooi karweitje voor je. Ik wist wel dat ik op Olly kon rekenen. Die heeft overal direct een oplossing voor. Kijk, de, de grond is hier een beetje verzakt. En nu zijn er wat kuilen en plassen. Mij stoort dat niet. Het is trouwens mijn eigen pad. Daarom heb ik het zo gelaten. Rustig en schilderachtig. Maar als je begrijpt wat ik bedoel... Ah, plep gaan wegschilderen. Groot prachtig verfwarken. Je volgt me niet. Je moet deze weg plaveien, Zodat men er zonder hobbelen overheen kan rijden. Er liggen hier stenen genoeg in het rond. Snap je? Huh? Stenen op de weg leggen en aanstampen. Groot, prachtig, gelijk maken. Ah, uh, stenen één op uh, ander. Groot werk uh, maken. Uh. Oh, ik voel een hoofdpijn opkomen. Een goed werkgever moet zich op tijd weten terug te trekken. Om fris te zijn wanneer zijn leiding opnieuw gevraagd wordt. Kijk. De heer Bommel laat herstelwerkzaamheden verrichten. Niet overbodig, zou ik zeggen. Maar hoe ligt dat ambtelijk? Goedendag. U bent hier nieuw in de streek, vermoed ik. Ja. Plepleggen steinen, groot aanstampen en prachtig werken. Aha, een gastarbeider. Ja. Hebt u een werkvergunning? En hoe staat het met uw arbeidsovereenkomst? Ja. Groot, sterk werken. Einstein steen en buiken. Nog Einstein steen en buiken. Nog Einstein steen en buiken. Ja, ja, daar twijfel ik niet aan. Uw vakkennis is hier niet in het geding. Maar heeft uw werkgever de nodige maatregelen getroffen? Huh? Hoe staat het met uw sociale voorzieningen en uw AOW? Als deze zaken niet in orde zijn, kan er niet gewerkt worden. Plek kan wel werken. Groot prachtig werken. Hele boel veel met stenen en buiken en weg aanstampen met dreunen en platmaken. Heer Bommel stond voor zijn deur een pijpje te roken. Hoewel hij van hieruit geen direct uitzicht op zijn werknemer had... kon hij toch dienstverrichtingen volgen door de langstrekkende gaten te slaan. Uit deze nevels nu maakte zich een gestalte los die gejacht naderde. Meneer Dorknopen, wat is er aan de hand? U hebt een werknemer, merk ik. Een echt aanpakker. Zo'n fanatieke werker ziet men zelden. Ach ja... Het is een kwestie van de juiste leiding. Wanneer men als werkgever een goed voorbeeld geeft, kan men heel wat bereiken. Zonder twijfel. Maar ik vrees dat u de benodigde formulieren niet hebt ingediend. Op zo'n manier zou het een janboel worden, meneer Bommel. Dat begrijpt u zeker wel. Ik ben echter bereid een oogje toe te drukken wanneer u hier ter plaatse uw verzuim goed maakt. Oh. Als het anders niet is. Hij schroefde zijn vulpen los en begon de papieren in te vullen die de ander hem voorlegde. Deze bezigheid nam heel wat tijd in beslag... maar omdat hij begreep dat het tot zijn plichten als ondernemer hoorde... voerde hij hem opgewekt uit. Ziezo, dat was dat. Houdt u zich voortaan aan de voorschriften? Dat voorkomt narigheid. Goedendag. De lucht betrok en er stak een kil windje op... dat de stofwolken in oostelijke richting wegvoerde. Plep Labardaan schonk geen aandacht aan het weer... Hij werkte met grote ijver voort en sleepte, beukte en ramde zonder verpozen. Dit trok de aandacht van een voorbijganger die een zekere faam genoot wegens zijn ernstige levensbeschouwing. Ja, ja, gij zult werken in het zweet van uw aanschijn. Dat is de straf voor uw hovardij. Werken niet goed, niet goed in aanschijn met dreunen en platmaken. Klagen helpt niet. Immer zult gij voortgaan. Als de zon u schroeit, als de storm woedt, of als de regen u doorweekt, immer zult gij werken. Geen lichtzinnige scherts, geen muziek of rookgenot mag u afleiden. Werken zult gij. Werken, blijf grot in aanschijn werken. Heleboel vol met stenen en buiken. Werken is machtig mooi. Foei, ongelukkige. Wat vermeet ge u om werken als een genoegen te beschouwen? Wee u. Werken is de boetedoening voor uw winderigheid en hoogmoed. Beseft dat wel of het zal u slecht vergaan. Plep zijn niet winderig. Houden niet van straf met hoge moed van aanschijn. Plep willen toch lekker werken. Machtig schouwen met stenen en beuken en aanstampen en prachtige weg platdrooien. Hallo, zegt. Wat doe je daar? Werken. Met drooien aan plat maken van winderig aanschijn en hoge moed. Wat enig. Mag ik ook eens? Dan mag jij toeteren. Maar voorzichtig hoor, als je te hard knijpt, gaat hij in Vlaarden. Hij lag in de blubber. En daardoor is hij een slap geworden. Nee, werken is geen straf. Het is lekker. Een steen en nog een steen en dan druinen en dan nog een steen en dan druinen en dan nog een. Is dat alles? Dat lijkt me niks hoor. Stampen en deunen, wat mal. <lacht> Dit is toch zeker veel leuker. Dan ga ik maar weer eens verder. Werken is prettig. De oude schicht was grondig nagekeken en van een nieuwe linnen kap voorzien Zodat het voertuig de gevolgen van het uitstapje naar de Zwarte Bergen weer geheel te boven was Omdat het weer na de regenbui was opgeklaard, besloot heer Olly dan ook om een eindje te gaan rijden Ik kan best eens naar de kleine club gaan De boog kan niet altijd gespannen blijven Het is goed voor een werkgever om zich te ontspannen, bedoel ik Maar waar is pleb? Waarom werkt die niet? Wat zit je daar naar die leegloper wammen te kijken? Ik dacht dat je zo graag wilde werken. Blijf willen werken? Mm. Groot, machtig werken. Met bonken en plat maken van aanschijn. Nou, nu dan. Waarom doe je dat dan niet? Vind je het werk soms niet prettig? Of ben je moe? Zeg maar wat eraan scheelt, dan zal ik je helpen met goede raad. Uh. Plek prettig werken. Niet moe met helpen van rat. Nee. <laughs> Plek wil alleen ook wel een beetje toeteren. Goed zo jongen. Doe jij je best maar hoor. Bul Super, die een nuttig lid van de maatschappij geworden was nadat hij tot inkeer was gekomen. Sappel jij maar. Je baas zal wel pret maken. Pret maken, ook pret. Mooi, ja, prachtig werk. Ja, ja ik zie het. En wat krijg je daar nou voor? krijgen, boel veel. Lekker eten met klapstukken van de hoedje en nieuwe pak. En aardig praat van de baas, boel veel. Ja, ja, ja. Wel ja, mooie praatjes van de baas... Wat heb je daaraan? Wat koop je daarvoor? De baas rijdt in een auto en jij werkt je het kniewater. Dat moet je niet nemen, jongen. Dat is uit de tijd. Jij hebt toch zeker ook recht op geld en vrije tijd en een geruite jas. Waarom de baas wel en jij niet? Denk daar maar eens van na. Werk, werk, werk, werk, plapulo, werk, plapulo. Daar ben ik gewoon weer. Uw geval is mij niet uit de gedachte geweest. En ik heb een ganz netter elektrodenkap samengesteld. Zet u rustig neder, dan zullen wij een er proef nemen. Dat gaat vanzelf over. Een ogenblik, ganz rustig verblijven. Zo, ja, groot Nu plaats ik de kap op de kop en zwitst de stroom aan. Juist. Ja, ja, juist. Belicht keeft dat een denksel in de ongevormde hersenbrei. Was toeteren in auto? Plappele ook toeteren in auto. Bro, het werkt gewoon goed -aardig. De wetenschap zal een duchtig mens van u maken. Hmm, dat gaat verkeerd. Heer Olly had die reus beter niet uit zijn bergen kunnen halen. Waarom? Bas wel en plap niet. Bas stoeteren in auto met reuite jas van aanschijn en plap niet. Gans goed, wij komen er wel. Binnenkort waarschijnlijk daar voor een volgende lading. Daar heb je het al. Dat wordt ellende. Oh, ik ga heer Olly waarschuwen. Hij moet van hem afzien te komen voordat het te laat is. Hallo, Bobbel. Ik hoor dat je zo'n goede werkkracht hebt aangenomen. Zul ik werken, ziet men zelden, zei de oude doorknoper tegen me. En die kan het weten. Och ja, wanneer men de zaken goed aanpakt. Ik bedoel, men moet het werk goed regelen als werkgever zijnde. Dat is het halve werk, als u begrijpt wat ik bedoel. Mooi zo. Jij bent de figuur die de gemeente nodig heeft voor het wegenprobleem. Oh. Kom, we gaan naar binnen. Het is het wegennet. Achtergebleven noem ik het. Wat we nodig hebben is aanpak. Voorzichtig. Er moet rekening gehouden worden met de voorschriften... en de overspannen arbeidsmarkt. Rustig overleg en rijberaad, anders komen we er niet. Zo komen we er ook niet. Rijstroken moeten we hebben. Hoe krijgen we die zonder aanpak... De commissaris heeft gelijk, maar het is niet zo moeilijk als het lijkt. Hier is de figuur die het voor ons gaat aanpakken. Onze verdienstelijke stadgenoot, Bommel. Bommel? Kan die soms voor goede werkkrachten zorgen? Ja, dat kan ik. Met een mooi voorbeeld en een vriendelijk woord bereikt men alles, bedoel ik. Laat het rustig aan mij over, als u begrijpt wat ik bedoel. Onzin! Het zou kunnen maar wezen... Voor het perceel Bommelstein heb ik een wegwerker bezig gezien. Zulk werken ziet men zelden. En wanneer meneer Bommel zich aan de betreffende voorschriften houdt... O, ik weet het niet, maar het zou kunnen wezen. Het is toch prettig om een verdienstelijk stadgenoot te zijn. Ach ja, als men maar niet stil zit en flink aanpakt. Er moet gewerkt worden. En niemand heeft zo de slag om met werknemers om te gaan als ik... Olly, gelukkig dat ik u vind. Ik heb u overal gezocht. Als ondernemend heer is men altijd bezig, nu is hij hier en dan weer daar. Steeds in de weer, als je begrijpt wat ik bedoel. Nou, ik... ik heb nu trouwens geen tijd voor je, jonge vriend. Mijn bezigheden roepen me... U moet zien die labber dan kwijt te raken. Dat wordt narigheid. Die reus hoort hier niet. Wat is dat voor onzin? Gun je me nu weer niet dat ik belangrijke bezigheden heb? Daar hef ik een arme tobber uit de modder op. Ik geef hem voedsel, dekking en nuttig werk. En jij vertelt me dat ik hem moet terugstoten in zijn ellende. Ja. Mooi is dat. Vrij hoor. Hij past hier niet. Hij is een labberdaan die heel anders denkt. En u zult zien... Zwijg. Houd je hier buiten, jonge vriend. Ik heb net op mij genomen om het wegennet van Robbeldam in orde te maken. En dat zal ik doen ook. Met de hulp van Plep zal je zien wat de werkgever van mijn stand vermag. Dat heb ik hem eens goed gezegd. Altijd denkt hij het beter te weten met zijn waarschuwingen. Het idee, plep ontslaan. Net nu ik algemeen als werkgever geëerd word, wil hij me weer meer werkloos maken. Maar ik... Oh, ik luister niet naar hem, hoor. De weg die onder mijn leiding wordt gelegd is een mooi stukje werk. Zijn gedachten dwaalden af. Want, hoewel hij inmiddels een reeds hersteld stuk rijbaan bereikt had, vergden de hobbels en kuilen het uiterste van zijn rijkunsten. Enigszins geschokt bracht hij zijn voertuig ten slotte voor Bommelstein tot stilstand. Dag Olly. Ik heb op je gewacht, want ik zit hier met een moeilijkheid. Wil je me nog eens helpen? Altijd, mevrouw. Altijd. Spreek vrij uit. Uw wens is mijn bevel. <laughs> Mannert, het gaat over Plem. Je weet wel, mijn kostganger. Mijn werknemer, ja, ja. Ik heb hem prettig werk gegeven. En het geld voor zijn eten is in orde. Maar ik vraag geen dank. Nee, nu, daar gaat het ook niet om. Oh. Hij wil zo graag een geruite jas hebben. Dat is het. Waarom de baas wel en ik niet? vroeg hij vanmiddag. Oh. En nu is hij echt ongelukkig. Is, is dat het? Hm. Zo. Ik, ik sta er wel even van te kijken. Uh, maar ik zal zien wat ik doen kan. Oh, dat is mooi van je, oh, Jij weet toch overal wat op. Ach, hij is niet meer nieuw, maar toch nog goed draagbaar. Ach, wat zal Plep blij zijn. Ja. Hij zit net koffie te drinken. Daar houdt hij zo van na het eten. Het is zo'n lekkere smikkelaar, hè? Ik zie het. Werken geeft een gezonde eetlust. Dat weet ik uit ervaring. En wat nu dit Colbert betreft... Bas, Ruiterjas. Plep, Ruiterjas. Plep! Oh... Het is zonde. Oh. Ik placht hem te dragen wanneer ik in de tuin werkte. Niet nieuw, maar toch nog keurig. Ach, dit was te voorzien. Een bazenjas past een werknemer niet. Kom, Olly, dat moet je nu niet zeggen. No. Het klinkt niet aardig en hij werkt tenslotte hard. Uh. Waarom baas wel en plap niet? Zo. er lekkerder. Oh. Grot, prachtig werken. Met schouwen en dreunen. Een reuter van aanschijn. Ach ja, waarom ik wel een geruite jas en plep niet? Er zijn rangen en standen, zei mijn goede vader altijd... maar de tijden zijn veranderd. En tenslotte ben ik een modern werkgever vol fritse ideeën. Waarom zou ik dan zo'n harde werker als plep misgunnen... dat hij er netjes uitziet... Wat is er, pleb? Is het nu nog niet goed? Wil werken. Mooi, prachtig ja. werken van steinen en platslaan met ruiten. Manenschijn werkt lekker. Oh. Ja, dat, dat komt mooi uit. Er is heel wat te doen. Ik heb op mij genomen om het wegennet van Robbeldam in orde te maken... wanneer we hier klaar zijn. Doe dus maar goed je best. En nu we het er toch over hebben, uh, maak de weg wat platter. Hij is nog een beetje... Uh, hobbelig, als je begrijpt wat ik bedoel. Wel ja. Uitbuiten en opjagen. Snauwen en grauwen. Maar die tijd is voorbij sinds ik in het bestuur van de werknemersvereniging zit. Doe je overwerk, jongen? Huh? Wat verdien je daarmee als ik vragen mag? Plap willen werken? Werken in manenschijn is prettig. Ja, dat zal wel. prettig. Sappelen terwijl je baas slaapt. Wat krijg je daar nu voor? Jas. Hebben van baas gehad. Baasjas van Ruiten en plapjas van Ruiten met werken en platslang van weg. Een jas. Bedoel je die poetsdoek die de bol uit zijn vuilnisbak heeft gehaald? Laat je niet uitlachen, jongen. Je wordt uitgebuit. Geld moet je hebben. Waarom heeft je baas geld en jij niet? Werk jij je soms niet als spitkrampen terwijl hij sneukt? Maar dat gaat anders worden... Laat dat maar aan de superwerknemersvereniging over. Heer Bommel las de volgende morgen bij zijn ochtendpap met welgevallen de krant. Er stond een aardig stukje in over de verdienstelijke stadgenoot O.B. Bommel. En zoiets is prettig om te lezen, wanneer men het zelf is. Er komt een einde aan onze wegen en Met zijn bekende voortvarendheid zal... Excuseer hier, Olivier. Daar is iemand om u te spreken, met uw welnemen. Oh ja, uh, moet je eens luisteren. Met zijn bekende voortvarendheid zal de heer Bobbel, dat ben ik, de wegen van Robbeldam plaveien. Het is wel zeker dat de zaak nu in goede handen is, want de heer B., die vooral als een uitstekend werkgever bekend staat, beschikt over. Wat betekent dit? Dit betekent dat het zo niet langer gaat, uh. vader. We zullen jou eens leren om de wegen te plaveien op de ruggen van de arbeiders. Ruggen? Het idee? Stenen aanslepen en netjes platslaan. Dat is de manier waarop men te werk gaat. Ik heb trouwens geen baantje voor je, hoor. Ik werk met plep Labberdaan. Juist, juist. Daar maar... wilde ik je hebben. Als secretaris van de superwerknemersvereniging... kom ik op voor de rechten van Labberdaan. Wij gaan zijn loon eens regelen. Moet dat nu zo? Dit was helemaal de bedoeling niet. Het werk van Plep is zuiver liefdadigheid. Hij wilde zo graag werken, bedoel ik. En om hem een plezier te doen, heb ik wat verzonnen met die verzakte weg hier. Geld speelde geen rol. Het was allemaal voor goed doel, als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Slapend rijk worden ten koste van de werkers. Het is maar goed dat ik er ben om voor hun belangen te waken. Houd je aan onze regeling of je krijgt last met mijn vader? Geruime tijd later verliet Super het pand met een bundeltje bankbiljetten in de hand. Zo, jongen. Dat is geregeld. Er breken betere tijden voor je aan. Werken? Meer groot stapelen van stenen en huisje maken? Onzin. Wie praat er nu over werken? Nee, ik heb je koffieuurtje en je vrije dagen geregeld... En je loon is ook voor elkaar. Kijk, kijk, kijk, kijk. Ah. Ik houd een paar florijnen in voor de vereniging en wat centen voor de stakingskas. En dan oh, is goed, dit bankbiljetje helemaal alleen voor jou. Zo gaat dat. En waarom zou de baas wel geld hebben en jij niet? Tom Poes, die in de loop van de morgen Bommelstein passeerde... zag heer Bommel ingezakt aan het hek staan. Alle levenslust was uit de trekken van de ondernemer geweken... En hij staarde dof naar de hobbelweg die langs zijn pand voerde. Ik heb het u wel gezegd. U had die reus niet moeten aannemen. Die hoort hier niet. Wel ja, toe maar. Kan er nog wel bij? Ik probeer een achtergebleven werker nuttige arbeid te geven. Ik sloof mij uit, zonder aan mijzelf te denken. En wat is de tank? Ik word behandeld als een slechterik. Lompe figuren vervoeren zich bij mijn ochtend. En verwijten mij dat ik mij misdraag, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik verwijt u niets. Ik wilde alleen maar zeggen... Ja, het geeft niet wat je wilt zeggen. Het kan er nog wel bij. Doe maar, hoor. Jo, jo. Sommigen werken en zoeren voor een griepstuver. en anderen kieken er nog in hun prijultje. Hoor je wat ik bedoel? Het knakt mij, jonge vriend. Hoe gaat het met uw kostganger, juffrouw Doddel? Heer Bommel maakt zich zorgen over hem. Oh, dat hoeft niet, hoor. Plep is een lieve jongen. Oh. Als hij maar werken kan, is hij al tevreden. Maar weet je, hij wil zo graag een auto hebben met een toeter. Hij is dol op toeters. Muzikaal, hè? Ja. Het is toch niet te veel gevraagd? Hij werkt tenslotte hard. En waarom de baas wel en hij niet? Dat zei meneer Super ook al toen hij vanmorgen hier was. Plep verdient niet genoeg, zei hij. En hij gaat er iets aan doen. Zo? Ik dacht anders dat heer Bommel... Olly, die weet er vast wel iets op. Ik ga het hem vragen. Plep is helemaal lusteloos, zie je. Oh. Wil je wel geloven dat hij vandaag voor het eerst geen zin in werken had? Waar is de Labrador? Ik heb vergevens getracht in een spoor van hem te vinden. Ik wil zijn behandeling voortzetten. Oh. Heden had ik hem wederom elektronisch impulseren gewild. Waarom eigenlijk? Waarom? Om te kijken wat er in de kop steekt, natuurlijk. De plep is een schoon gewassen knaap met gezonde muskels. Het is toch een schade dat zijn denkleven teruggebleven is. Ik weet het niet. Hij wil alleen maar graag werken. Daar heb ik u. Het is de taak des wetenschaps om de wereld vooruit te brengen. En misschien kan ik hem een ordentelijke mens maken... ...door het jagen van elektrische prikkels door zijn verhoornde hersenfroos. Elektrische? Soms geeft dat uit wonderbare uitkomsten. Waar steekt hij? Ik weet het niet, hoor. Hij zal hier wel ergens in de buurt zitten. Maar ik weet niet of die behandeling van u hem gelukkiger zal maken. Vandaag had hij voor het eerst niet zo'n zin in werken. Brouw, ziet u... Dat is reeds de werking van de eerste behandeling. En wanneer ik... ganz rustig voortga met die impulsen... ...zult u verbaasd zijn. Der pleb wordt een groot aardige kerel. Der goede dag. Dat gaat zo niet langer. Iedereen bemoeit zich met pleb. Elektrische stroom door zijn schedel... ...en praatjes van allerlei lieden aan zijn oren... ...dat wordt alleen maar narigheid... En heer Olly blijft met de brokken zitten. Die reus hoort hier niet. Hij moet terug naar het land waar hij vandaan komt. Zo denkende sloeg hij de weg naar de Zwarte Bergen in. En tegen het vallen van de avond kreeg hij de eerste pieken in het zicht. Er hing een doodse stilte over het landschap. Tompoes, ga je ook die kant uit? Dan kunnen we samen lopen. Dat is gezellig voor je. Moet je zien, een gitaar. Zelf gemaakt. Heel mooi. Maar waar ga je naartoe met dat ding? Naar boven. Oh. Daar wonen een paar leuke lui die van muziek hm. houden. Ga mee zeg. Kun je lol hebben? Zou het? Kijk. Zie je dit gat? Als je daarop slaat krijg je een lekkere beat. En dan maar zingen hè. Van je oepau, oepa, oepa valt de heen. Weet je wel? We kunnen hier even goed blijven zitten. De ene steen of de andere maakt niet veel verschil. Wat jij? <tie> hmm, het ligt eraan waar je naartoe wilt. Waar wonen die leuke lui waar je het over had? Eh, hier, ergens in de zwarte bergen weet ik veel. Ze komen vanzelf als ze muziek horen. En het galmt hier lekker, hè? Wiet geen mooie gitaar? Hij zou eigenlijk elektriek moeten zijn. Dat geeft niet geluid. Kan je het zingen niet zo horen? Ja, ja dat lijkt me een goed idee. Maar er woont hier niemand, zover ik weet. Alleen de labberdanen, en dat is een ruw volkje. Ik had ze willen spreken over. Op... Een elektrieke gitaar. Dat is uit de kunst hoor. Oh, Vooral ja. met die galm hier. Moet je horen, zeg. Labberdanen. Dat zijn die leuke lui, die wammers bedoel. Ze komen op de muziek af. Een ogenblikje. Uh, ik wil jullie even spreken. Wat wil? Over Plep. Je weet wel, jullie moeten hem terughalen. Hij hoort niet in Rommeldam. Hij hoort hier. <laughs> Plep? Ja? Die horen ook niet hier. Kan ik mooi, geweldig werken. Alleen maar troinen en platslaan. Uh, jullie werken nu toch ook niet? Uh -huh. Mooi muziek is goed voor groot werken. Luisteren naar umba umba Valdoree en dan schouwen en stapelen van huisje maken. Ja, ja. Niet praten en roepen. Waar gaan jij? No. Oh. Dat is dus mislukt. De Labradaren zijn muzikaal. De plep houdt van toeteren en deze hier van een gitaar. Dat heb ik ontdekt. Maar wat heb ik te gaan? Toen Joost de volgende morgen de ontbijtboel wilde afruimen... zag hij dat heer Olly lusteloos achter zijn bord zat. Het is zonde als u mij toestaat. De havermout is heel afgekoeld en ingedikt. Wenst u niet te eten, heer Olivier? Uh, ik heb andere dingen aan mijn hoofd. Ik zit vol gedachten. Vannacht heb ik geen oog dichtgedaan en daardoor is de eetlust mij vergaan. Zeer betreurenswaardig. Uh... Ik hoor met uw welnemen de klakson van de oude schicht. Ja, die heb ik aan de labberdaan gegeven om hem mee naar zijn werk te rijden. Waarom ik wel een auto en plep niet? Dat vroeg mevrouw Doddel gisteravond. En Super, die ook nog even langskwam, was het met haar eens. Wat moest ik doen als heer zijnde? Waar sta ik als je begrijpt wat ik bedoel? Ik weet het niet hier, Olivier. Ik persoonlijk sta wel even te kijken. Met uw goedvinden. U schertst, toch? Hoop ik. Moet ze dat zien? Afbeuren, neem ik dat. De sukkel werk vast op stukloor. Werden dat we niet eens vakantietoeslag kreeg? Ik heb hem zelfs op zaterdags in het sabbelen. Jo, jo, jo. Sommigen lu hangen de dagen rond in een kasteel... en anderen sloven in regen en wind in de boetelucht. Plep sloven niet. Plap werken prachtig met Reuter en toeter van aanschijn... Knap schouwen en dreunen van plat slaan. wat is los? Baas rooiten, pleb roeite. Baas van toeter, pleb van toeter. Mm -hmm. Bash hangen in kasteel. Uh -huh. Pleb schloven met dreunen en plat slaan. Kijk aan, we gaan de goede kant op. Nog enige impulsen in de schoos. En u bent een volwaardige, aanstaanlijke mens. Uh... Geruime tijd later naderde Tompoes Slot Bommelstein over de weg die Plep Labberdaan had aangelegd. Geweldige keien dwongen hem hier en daar tot beklimming, doch er waren nergens modderpoelen meer te bespeuren. Het was duidelijk dat het werk gereed was. Wat een troep. Waar is heer Bommel? Heer Olivier Toeft in de zijkamer met u welnemen. U kunt u wel vinden, oh. hoop ik. U verschoon mij, ja? ik ben bezig. De heer Labberdaan gaat juist aan tafel. Hm? Ik heb een emmer hutspot bereid als u mij toestaat. Heer Olly, wat doet u hier tussen al die afgedankte meubels? Wat ik hier doe, eten natuurlijk. Ja. Een kliekje van pleps maaltijd van gisteren. Maar mijn eetlust laat de wensen over. Het smaakt me niet. Wat is er met u aan de hand? Wat betekent dit allemaal? Ach, het is te veel om allemaal te vertellen, jonge vriend. Er is heel wat om me heen gegaan terwijl jij buiten speelde en vrolijk was. Waarom moet ik in een kasteel wonen en plep niet? Vraag ik me af. Is zo'n plep soms minder dan ik? Werkt hij soms niet hard? Het is waar dat ik zorgen heb over zijn salaris. Geld speelt geen rol, maar nu zit ik voor zijn ziektebed en zijn pensioen en zijn loonronde en zijn vakantiegeld. Ik kan niet anders. Klep doet nu belangrijk werk aan de wegen van de stad. Dus wat moet ik? Hmm. Wat? Hmm. Hij werkt zich het kniewater, zoals de heer Super mij uitlegde. Hij is toch niet minder dan ik? Dat vinden mevrouw Doddel, de en professor Pilekowski en de boeren in de omtrekken en meneer Super en, en iedereen ook. En daar moet ik mij wel aan houden als iedereen het zegt. Zeg nu zelf. Zijn werk is anders maar slecht. Huh? Het is niet belangrijk of hij veel doet, het gaat erom wat hij doet. En wat hij doet is waardeloos. We moeten hem ontslaan. Ontslaan? maar Jonge vriend, wat zou meneer Super zeggen? Ja, en de professor, en, en, en dokter Anders Sietknijper. Ach wat, dat is toch niet belangrijk? Wat zou uw goede vader gezegd hebben? Mijn goede vader? Uh, die die zou olly jongens, zei hij altijd. Uh, een heer en een bommel, placht hij te zeggen. Ik bedoel dat ik daar niet eerder aan gedacht heb. Het is ver met mij gekomen, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar uh, het is nog niet te laat. Huh. Plep, het is genoeg. Je werk deugt niet. Het gaat er niet om of je veel doet, maar of het goed is wat je doet. Dat zei mijn goede vader altijd. En daar houd ik mee aan. Als die emmer leeg is, kun je verdwijnen. Plap, Bl plap niet vaardig Prachtig werken? Je bent ontslagen. Morgen kan je je geld komen halen, maar ik wil weer in mijn eigen kamer eten als een heer en een bommel. Plap <zien> wil groot werken, plaatslaan in machtige dreunen. Plap wil prachtig werken! Plap wil werken! Plap wil werken! Wat is er aan het handje? Plap wil werken. Moeilijkheden over uw arbeidsovereenkomst? Plap mogen niet verder werken. Plap zijn ontslagen. Ontslagen? ontslagen Dat gaat zomaar niet. Waar is de ontslagvergunning? Ja. Dat zou ik wel eens willen weten. Plap wil werken. Wat hoor ik daar? Dat is die labberdaan. Maar ik heb hem geen pijn gedaan hoor. Hij wil alleen maar werken. Juist, en dat hebt u me ontnomen. U hebt hem met andere woorden ontslagen. Maar dat gaat zomaar niet waar, de heer. U moet eerst een ontslagvergunning aanvragen. De werknemer is beschermd tegen willekeur. Maar zijn werk is slecht. Hij wil alles hebben wat ik heb. En iedereen is onaardig tegen me. Ik wil geen werkgever meer zijn. En ik wil zijn werk niet meer. En dat hoeft ook niet. De heer Labberdaan hoeft niet te werken. Als u hem maar in dienst houdt en regelmatig uitbetaalt. U kunt natuurlijk een aanvraag tot ontslagvergunning indienen in Driefhout. Dan zullen we zien wat we doen kunnen. Goedenavond. Wat nu, jonge vriend? Wat moet er nu gebeuren? Dat zou ik zo vlug niet weten. Maar in ieder geval is plep uw huis uit. Dat is de hoofdzaak. Plap wil werken. Nee, jonge plep. Ik begin er niet meer aan. Ik geef een vinger en jij neemt je hele hand, als je begrijpt wat ik bedoel. Plap werken moet een werken. pretje blijven. Zeg nu zelf. Plap wil waarom werken. Waarom wacht ik rustig op een ontslagvergunning en jij moet een ander kosthuis gaan zoeken? Plap wil werken. Oh, Excuseer, je, Olivier. Dit is meer dan ik verdragen kan. De soep is zuur geworden en de aardappels zijn aangebrand. Kunt u met die groepvinden geen zachter standpunt innemen? Zachter? Hoe bedoel je zachter? Ik weet wel. Als het spelen is gedaan, de sterren aan de hemel staan... en zoete kleinen slapen gaan, dan werkt de labberdaan. Plapberwerke! Dit gaat verkeerd. Hoe krijgen we die reus hier weg? Daar komt de professor aan. Hmm, dat brengt me op een idee. Wow, de elektrische schokkoor is zeer werkzaam. Maar de geschreven om werk wijst nog iemand op nedertrachtigste denkleven. Het is niet menselijk. Nee, het is hopeloos. Wieso hopeloos? Ja. Meent u dat de professor pers niet weiders komt? Zo niet? U moet hem niet alleen menselijk, maar ook gelukkig maken. Ja. Die kap leidt op niets, professor. Geef het op morgen de tijd, dan zal ik u een ander instrument brengen. Een ander instrument? Mm -hmm. Also, goed. U kunt mij morgen in het laboratorium vinden. Op wederzijn, meneer post? De avond was gevallen en een droefgeestige stemming vol nevels en vleermuizen... ...huiverde over de heuvels die Bommelstein omringen. Gezeten op een rustieke bank staarde de kasteelheer bekommerd naar zijn eens zo vreedzame woning sombere gedachten hielden hem bezig. Zodat hij de nadering van zijn buurvrouw niet opmerkte. Dag Olly. Moet dat nu zo? Wat bedoelt u? Groot, Wat moet zo bedoel ik? Hoe kan je zo hard zijn? Hoor je dan niet dat Plep verdriet heeft? Hij wil zo graag werk hebben, de stakker. Jij kunt alles. Waarom geef je hem dan niet zo'n kleinigheid? <laughs> kleinigheid. Het kost me meer dan ik heb om hem te laten werken, mevrouw. Ik ben alles kwijt. Mijn jas, mijn auto, mijn mooie weg, mijn vriend en mijn maaltijd. Nou val je me toch echt tegen. Jij hebt alles en hij heeft niets. Het is toch niet goed verdeeld, Olly? Zeg nu zelf. We zijn er om elkander te helpen, niet waar? Maar jij praat over kleinigheden. Het komt allemaal van de hovardij huh? en de opgeblazenheid. Wend u af van deze hoogmoedige? Ziet hem daar zitten in zijn winderigheid? terwijl zijn zondige hallen weer galmen van het der verdrukt. Zo had ik het nog niet bekeken. Maar, maar het is wel erg, hè? En weet u, Plep is zo'n aardige jongen. Hij hey, eet lekker, maar er zit geen haar kwaad bij. De ongelukkige heeft recht op de boetedoening van het werk. Wee de onrechtvaardige die hem dit ontneemt. Laat ons heen gaan van deze poel vol ongerechtigheid. Zijn straf zal niet uitblijven. Het zal hem slecht vergaan. Een poel vol ongerechtigheid. Zo ver is het dus met mij gekomen. Daar zit ik nu als heer en als werkgever in de regen. Door iedereen verlaten. Zelfs door dotteltje. En Tom Poes heeft mij natuurlijk ook vergeten. Het is wel hard. Wat brengt u mij daar, meneer Poes? Een appelsinenkist met handvatzen? Wat zal dat heten? Dit is een gitaar. Huh? Lapperdanen houden van muziek en plep ook. Daarom wilde hij een toeter hebben. Maar ik denk dat hij dit veel mooier vindt. Als u dit ding nu elektrisch maakt... zodat hij impulsen huh? krijgt wanneer hij erop speelt... gaat alles verder vanzelf. Gans ongehoord. Dit is ja zeer onwetenschappelijk. Maar ja... Men zou het proberen kunnen. Wellicht hoppend het nieuwe bewegen. Werken! Groot prachtig werken! Werken groot prachtig werken! van de ondernemer! Werken! Als er niet gauw iets gedaan wordt... leg ik de stad lam met een staking. Er wordt bereid iets gedaan. Hier in mijn tas heb ik de daartoe strekkende bescheiden. De heer Bommel is in overtreding. Hij wordt niet uitgebuit. Hij wil alleen maar graag werken. Werken is een plicht, het is de straf voor onze winderigheid en we degene die zich daar niet aan houdt. Het zal hem slecht vergaan. Het is gans onwetenschappelijk. Een elektronische kist met handvatsel. Men zal mij verspotten. Nee nee, deze gitaar zal de labberdaan werk geven waar hij van houdt. Misschien wordt hij wel muzikus. En wie weet of de televisie geen baantje voor hem heeft? Bro, het zou niet de eerste maal zijn dat de televisie een zwak begaafde aan werk helpt. middels elektrische impulsen. Dat is ja mogelijk. Ja, ik hoop het maar. Kijk eens wat een oploop. Als we maar niet te laat zijn. Hoe vreselijk is dit alles? Ik weet het niet meer. Met mij is het afgelopen als heer en als bobbel. Och, ik ben blij dat mijn goede vader dit niet hoeft mee te maken. Mijn loopbaan als werkgever heeft een einde genomen... en alles wat mij overblijft is heel stilletjes door de achterdeur te verdwijnen. Alleen en verlaten. Mij gaat de voordeur bestormen, denk ik. Oh, dat is vreselijk. Maar nu kan ik stilletjes vertrekken. Dat is het enige lichtpuntje dat ik zie. Merke. Gelukkig dat u er bent, heer Poes. De toestand is zeer betreurenswaardig met uw goedvinden. Het is geen schande om bediende bij een werknemer te zijn, daar ben ik ruim in, maar het lawaai en de bende die zo iemand maakt zijn stuitend. Heer Olivier schiet als werkgever tekort als u mij toestand. Oh, Stel de te U! De Tom Poes daar een elektrisch apparaat over. Als het werkt, zal het gescheid om werk snel een einde nemen. Ik ben zo vrij om dat niet te geloven. De heer Labberdaan vraagt om werk en niet om verposing. Je kunt erop spelen. Hij maakt muziek. En daar houd je toch van? De apparaat geeft elektrische impulsen. Zij zullen de werking van uw neuronen versterken. Kai, Daar gaan baas! Baas lopen weg en geven niet werk! Huh? De... Blap willen mooi sterk werken en niet spelen met muziekje ja, ja, ja, ja. Werken! Hm. Bosch! Bosch! Dat is jammer. Werken. De list werkt niet. Bosch. Daarvoor was ik beangstigd. Nu ontloopt mij de kerel zonder dat hij aanstandig geworden is. Heel betreurenswaardig. Ik hoop toch maar dat heer Olivier erin zal slagen... de heer Labberdaan passende werkzaamheden te verschaffen. Heer Bommel slofte neerslachtig door het bos. Sombere gedachten speelden hem door het hoofd. En zonder op zijn omgeving te letten of te luisteren naar het vogelgezang en de kreten achter hem, begaf hij zich steeds verder van huis. Mislukt als ondernemer, als werkgever, te kort geschoten. Ach, wat zou uw goede vader daarvan gezegd hebben? Oh, eindelijk rust. In stilte en eenzaamheid kan een hier weer tot zichzelf komen. Misschien kan ik hier een eenvoudige hut bouwen. om als een onopvallend kluizenaar mijn levensavond te slijten. Werken. Maar het zal moeilijk zijn om het verleden te vergeten. Werken. De stem van Pleb Labberdaan hangt nog steeds in mijn hoofd. Ik hoor nog steeds zijn geroep om werk. O, oh, het is vreselijk. Ik vrees dat ik ernstig overspannen ben geraakt. Uh, uh, o, oh. Oh, het is hem werkelijk! Oh, dan zijn mijn hersens dus nog niet aangetast. Maar wat zwaait hij daar voor een wapen? Als hij maar niet gevaarlijk is. Wat zou hij willen? Werken. Plap willen mooi, prachtig werken van baas. Nee, dat is voorbij. Ik ben een werkloze werkgever, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar wat is dat voor een knots die je daarbij je hebt? Het heeft geen zin om te dreigen. Ik heb geen werk meer voor je, bedoel ik. Zijn doos voor zieke Poelsen. Hier, zieke pulsendoos aan baas geven. Plap niet willen hebben. Plap willen werken. Baas geen werken, plap geen werken. Ja, zo is het. Een, een, een zieke pulsen doos. Oh, Vreselijk. Waarschijnlijk een muziekinstrument. Ah, baas muziek maken. Plap muziek maken. Met drooien aan het stampen van toeter en poeltje. Poeltje doos aan plep geven. Daar is die tarrewaggel. Muziek voor het werk. Oeh, dit. de. de, de, la, de la, la, Oh, ze zijn boos, dat is zeker. Oh, hier hoor ik niet. Maar ik heb het gevoel dat Plep toch wel iets van mij geleerd heeft, dan zeg ik het zelf. Het is sterk wat een heer die een werkgever is, kan doen zonder dat hij het weet. Als Muziek het heeft, dan... voor het werk! Muziek, Muziek voor het werk! Ja. Ja. Ja. Plep werken groot! Met zieke pulsen, heel prachtig. Van roiten en van aanschijn. Van je vaderie, tjinkboem, tjinkboem. Van je vaderie, tjinkboem. De volgende dag was somber en regenachtig. En de wind was kil voor de tijd van het jaar. Hierdoor niet afgeschrikt waren de landbouwers reeds vroeg doende op hun akkertjes. Zo hoort het. Werken van de vroege morgen tot de late avond in het zweet onses aanschijns. Dat is het leven. We hebben gisteren een mooie les gehad, vrienden. We hebben kunnen zien hoe het iemand vergaat die een loopje met het werken nam. Daar gaat hij. Goed u voor de winderige, die in ledigheid over de wegen gaat, in plaats van ootmoedig en berouwvol de rug te buigen, onder louterende arbeid. Wee hem. Niks berouw. Werk is geen straf. Het gaat er alleen maar om wanneer men werkt. Wanneer men muziek wil maken, moet men geen wegen aanleggen, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik heb als werkgever geleerd, dat werken grote voldoening geeft... ook wanneer men als heer niet zelf gaat sjouwen en platslaan. Kolen leeglopen! Wie? U? Werken is de straf voor onze winderigheid. Oh, het zal niet meevallen. Men zal mij niet begrijpen. Mijn weg zal eenzaam en doornig zijn. Vooral omdat Pleppen nog slechter gemaakt heeft dan hij al was. Maar ik heb mijn les gehad en ik zal dapper glimlachen wanneer ik gehoond word. Olly, joe. Olly. Daar heb je het al. Arme Olly, huh? wat zie je eruit? Hm. Zeker hard gewerkt, hè? Uh, hard gewerkt, ja. Het pad van een werkgever gaat niet over rozen, mevrouw. Het valt niet mee om iedereen het werk te geven dat uh, hem toekomt, bedoel ik. Men is steeds in de weer, dag en nacht. Men wordt er wee van, zoals die meneer zo treffend zei. Neem nu plep labberdaan. Het heeft me mijn nachtrust en mijn maaltijd gekost... om hem passende arbeid te verschaffen. Ah, Olly, wat zal je hongerig zijn. Kom je niet even binnen? Ik heb een lekker soepje klaar. Tom Poes had overal naar heer Bommel gezocht. En de avond begon te vallen toen hij de ambtenaar eerste klasse doorknoper tegenkwam... die met een tas vol papieren door de schemering schreed. Hebt u heer Olly ook gezien? Hij is gisteren weggelopen en nu ben ik bang dat er iets met hem gebeurd is. Dat zou mij niets verbazen. De heer Bommel heeft de voorschriften met voeten getreden. En de gevolgen zijn ernstig. Hij heeft een werknemer ontslagen zonder ontslagvergunning. Bij het nagaan der betreffende stukken blijkt echter dat de heer Labberdaan ook geen werkvergunning had. Hij beschikte niet eens over de verblijfsvergunning die hij als buitenlander nodig had. Oh, dan is toch alles in orde? We zijn er nog niet. De heer Bommel heeft op zich genomen om het wegennet van Rommeldam te herstellen, maar hij blijft in gebreken. Aan de andere kant blijkt mij dat hij geen vergunning als aannemer heeft, oh. zodat hij dat werk niet heeft kunnen aannemen. Overtredingen op ieder gebied dus. Wat moet ik daar nu mee aan? Ik weet het. Gooi al die papieren weg en vergeet de hele zaak. Dan is er niets gebeurd. Ik hoop nu alleen maar dat ik heer Olie vinden kan. Ah. Oh. Dat smaakt het eten van Joost was de laatste tijd slecht en ik heb nu echt trek in een eenvoudige doch voedzame maaltijd trouwens ik ben bang dat Plep nogal wat rommel in mijn eetkamer heeft achtergelaten ach ja die Plep ik ben toch zo blij dat je goed werk voor hem hebt kunnen vinden hij wilde zo graag werken hè? ja hij hoort hier niet Wanneer men graag wil werken... moet men niet om de geruite jas van de baas vragen. Men heeft hem opstandige gedachten bijgebracht... en daardoor werd hij ongelukkig. Hé. Hey. Oh, even kijken. Nou, ja. nee, maar... meneer Dorknooper huh. en Tom Poes. Dag, juffrouw Doddel. Kom toch binnen. Ja. En dan maken we er een gezellige avond van. Er is snert genoeg. Dat mag ik niet afslaan. Het is mijn lievelingskost... En omdat het er iets lang vijf uur is geweest... geloof ik mij nu een weinig te mogen ontspannen. Trouwens, ik heb besloten om de stukken van Labberdaan af te leggen in het vergeetboek. Zoals de heer Poes mij verzocht heeft. Ik, ik dank u allen hier aanwezig... voor uw steun bij mijn moeilijke loopbaan als ondernemend heer. Als u begrijpt wat ik bedoel. Uh, het is op niets uitgelopen... De enige die er voordeel van heeft gehad is Bull Super. Maar toch heeft het mij iets geleerd. Ik ga werken om de ellende die er door werkgevers geleden wordt te helpen verlichten. Krijn Ter Braak leest uit de bommel -lexicon. Joost, bediende. Haarsknecht en trouwe bediende op slot Bommelstein. Hij is erg gesteld op de hoge status van zijn werkgever, wat er verschillende malen toe leidt dat hij ontslag neemt op het moment dat heer Bommel in kommervolle omstandigheden geraakt en dreigt zijn stand te verliezen. Het taalgebruik van Joost getuigt van plichtsbesef en onderdanigheid. Hij kent zijn plaats in de samenleving. Klachten van de meester worden afgedaan met zeer betreurenswaardig. Zijn mededelingen worden voorzien van standaard uitspraken zoals met uw wel nemen, als ik de vrijheid mag nemen, als ik zo als strand mag zijn, indien u mij toestaat, als ik mij verstouten mag, enzovoort, enzovoort. Deze tot het uiterste doorgevoerde beleefdheid kan leiden tot een waarschuwing als kijk uit, heer Olivier, u kunt een ongeluk krijgen met uw goedvinden. Joost bewoont een der toerenkamers van de burcht, waar hij zich in zijn vrije tijd graag overgeeft aan televisieprogramma's van het lichtere genre. Joost is geen heilige. Soms verwaarloost hij het huishouden en vergrijpt hij zich aan de oude port en dure sigaren van zijn werkgever. Ook is hij bijgelovig. Dat zit blijkbaar in de familie, want zijn tante Melisse is mediamiek begaafd. De bakerversjes uit zijn jeugd, die hij vol overgave voordraagt zitten vol occulte boodschappen die vaak aanleiding zijn tot een nieuw avontuur. Uit Bommelverhaal 127, de astromanen, blijkt dat Joost onder het sterrenbeeld vissen is geboren. De kookkunst van Joost is boven iedere twijfel verheven. Een eenvoudige, doch voedzame maaltijd is wel een heftig understatement voor al wat op de tafel verschijnt en waar de overdaad van afdruipt. Zelfs de uit blik geserveerde maaltijden hebben iets deftigs doordat hij de gerechten van Franse namen voorziet, saucisse choucrou, jambon à ratafla of een potage à la conserve. Zijn medische kennis heeft het kwakzalversniveau. Veel lichamelijke klachten worden volgens hem veroorzaakt door lichaamsvocht dat zich op de verkeerde plaats bevindt, zoals knie- en hersenwater. Pastinakel, P. P is wortel, pastinaak is wortel. Naam van een belangrijke vertegenwoordiger van het kleine volkje. Kenner van plantaardige zaden, wortelen en zwamverschijnselen. Hoeder van het evenwicht in de natuur, bestrijder van onnatuur. P, die dikwijls afgebeeld wordt met een kruiwagentje, is ernstig en plichtsgetrouw en kan tot somberheid vervallen als hij niet in zijn werk slaagt. Hij uit dan zijn bezorgdheid over de teruggang van de natuur omdat er niet voldoende wieling in de grond zit. Angst dat het bos naar de verturving gaat is groot en soms overweegt hij het donkere bomenbos voor goed te verlaten en te vertrekken naar een ander woud. Synesthesie, een vorm van beeldspraak waarbij waarnemingen van twee zintuigen verbonden worden, wordt door hem als vanzelfsprekend gebruikt. <middels>